Dat is heel verstandig. Maar allereerst aan tafel zijn geschoven de heer en mevrouw Marbus, als ik het goed zeg. Nee, nee. nee. nee. nee. Niet, ik... oh, oh, u bent er, de heer Marbus. Ja. En, en Jan Kool. En mevrouw. En Annemie Kool. En Annemie Kool. Um, we praten over het Kosloerpark. Een uh, langdurige geschiedenis over het Kosloerpark. Ik kan me herinneren dat dat onderwerp al een jaar of dertig wordt behandeld. Maar even voor de inwoners, waar praten we precies over? Als ze zeggen Kostslorenpark, eh, praten we dan over het Bunkerpark of is het een groter gebied? Eh, Jan, eh, eerst even Jan Kol. Uh, even een, een microfoon graag. Het is van ouds in een heel groot gebied en het is steeds een beetje kleiner geworden. Ja, het liep vroeger. Als je op de oude kaart van 1832 kijkt, dan loopt het van de, de uiterste grens in het noorden van Zandvoort tot aan de Keu. Dat heet helemaal Korsverloren. En dat wordt steeds, steeds, steeds kleiner... tot een bepaald gebied rond het kindertehuis. Ik kan me herinneren van mijn jeugdjaren... dat er liep vanaf de trambaan tot eh, zeg maar de trein... en aan het oosten begrensd door het golfpark, eh, We kennen een kant van de En dan tot de woningbouw aan de Korsverlorenstraat. Ja, het, dat het ja vanaf, negen, vanaf 1907 is, is dat het, het huidige park. En daar is in uh, 19... Achter sneeuw 1975 weer een stuk van afgegaan.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 Natuur ja. en recreatiepark <laughs> Natuur ja, uh, uh, uh, Natuurvreemde combinatie maar nee, nee, want zo. Ik, ik wil daardoor de link liggen Natura 2000 Ja een deel is aangewezen het Noordelijk deel ja. hè, oh. Dus niet het bunkerdeel is aangewezen Als Natura 2000 Wat houdt dat in Natura 2000 Nou dat is een goede vraag Daar hou ik zelf ook nog alles mee bezig Want daar zijn de geleerden volgens mij niet allemaal mee eens uh, Destijds is er een beheerplan opgemaakt in 2007 is dat gepubliceerd althans kwam dat uit maar dat is met name op basis van gegevens uit 2006 en dat hield rekening met deze aanwijzing min of meer want de grens van Natura 2000 mag je verwachten, en dat is maar gisteren nog een keer gezegd, dat is gebaseerd op natuurwaarden hmm. En uh, ja, die grens ligt heel vreemd. Hè, de, het ministerie heeft ook gezegd, moet wel een grens zijn die dus makkelijk te herkennen is. Het zij een pad, het zij een, uh, een perceelgrens, een afrasting of wat dan ook. Nou, dat is dit dus niet. Dus destijds heb ik daar al, bez nou, bezwaar niet, maar een zienswijze ingediend, of de eigenaar eigenlijk. Van uh, ja, hoe gaat dat precies lopen?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 Met daarbij na drie jaar even evalueren van ontstaande zaken. En uh, ben je wat vergeten of zou je toch iets anders moeten doen? Dus dat, uh, nou ja, vierde jaar gaan we nu krijgen dus. Of het is nu derde jaar, dan vierde jaar even niks. En dan pakken we de rest van het park aan. En tegen die tijd hoop ik dat daar dus duidelijkheid is...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 Gelukkig met dit beheersplan. Hey, toen het eerste fase was uitgevoerd, liep ik daar echt opgewonden door het Duim is het oude park. Weet je? Het gedeelte daar. En eh, ik moet alleen wel zeggen dat eh, het feit, daar wordt over gesproken van, eh, nou ja, alle weg. Eh, nee. Liever niet. Want eh, het, men kan wel zeggen ja, eh, terug naar de natuur, om dat zo maar even te zeggen. Hè, en landschap en zo. Maar er is natuurlijk ook nog een historie wat het verloren park betreft. Hè? En ik vind, daar passen die dennenbomen in.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 Ja. Inspraak kunnen houden over het verheerplan. En als zij, want het plan zegt ook dat de bunkers moeten in de schaduw blijven, hè? dus zeggen hou ze in de struiken. Ja. Maar ja, goed, sommige bewoners of bunkers zijn ook een soort dichtgegroeid. En in, in aanvankelijk hebben we wat voorzichtig gedaan, maar ook al kwam toch de verzoek van mag die boom weg en die boom.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 op inschrijven dan is dat uh, uh, goed.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 Nou, ik denk dat mijn mening er weinig toe doet. Nee, ik <laughs> vraag de... Nou, ik ben ten eerste en... geen zandvoorter. Uh, ja, ik heb begrepen dat dat destijds een plan was. Maar nu begrijp ik dat dat is opnieuw weer uit de Het was een haalt. item waar de DVD de verkiezingen mee inging. Oh. Dat komt iedere keer weer uit die burela. Hoe oud is dat plan al? Heel oud. Ik denk de 60e jaren, oud, misschien je al je eerder. Een maar het, het verbaast me dat het nu weer opnieuw in het verkiezingsprogramma is is. De ik plaats. denk dat dat dan eerder nog een, een gevaar is dan met woningbouw of zo. Want ja, kijk, wat moet ik zeggen tegen zo'n plan? Ik weet niet hoe het komt, want ik heb ooit begrepen dat is voor de helft kosteloze park en voor de andere helft is het het golfterrein. Nou, het golfterrein kom je helemaal Daar niet. Ja, komt aan, hij nooit? Dat nou een stuk ervan. Ik bedoel, je kan er niet dwars doorheen, dat begrijp ik ook wel, maar ik meen dat als hij dat C recht doortrekt naar die... Um ja waar, ja, maar waar die huizen er... staan ja. hè? Dan, dan moet je ook door het golfterrein waar overigens geen baan ligt, geen hal uh, geen zoals je dat noemt geloof ik het zou het, het, zou het een stuk makkelijker maken maar ja, dat is, uh, de, dat het zou het een stuk makkelijker maken om het zo door te trekken maar wat uh, Pieter okay, heeft gezegd, het is natuurlijk een, een, een item wat uh, om de vier jaar terugkomt, dus we kunnen dat ja. wel even, uh, even aanzien belachelijk ja. Ja. Ja. Nee, maar, u, maar dat zou wel het uh, einde van het park betekenen denk ik hoor, ja, dat, dat denk dat ik ook ja. Want dat betekent dat er, het zijn nu natuurlijk een klein aantal bunkers, maar dan zullen, er meer, ja, dan zullen de bunkers verdwijnen. Ik Anders zou ik niet zien hoe je dat doen wil. Ja. Nou, ik, ik loop daar sporadisch door dat park, want ik vind het ook wel eens leuk. Zeker als het gesneeuwd is het in het park heel erg mooi. Worden er ook door andere zandvoorders gebruik gemaakt van het park, als als ja. wandelcentrum? En... Ja, er worden andere gebruiken dat ook, ja. Mountainbikers. Ja, het is Mountain opengesteld open door de eigenaren. Hè? Dat is, uh, het, is, het heeft wat men dan noemt de landgoedstatus. En een van de verplichtingen daartoe is dat je het openstelt voor het publiek. Is dat niet lastig als opeens uh, toeristen of vreemden voor je bunkers komen en uh, hallo? Uh, huh? Nee, <laughs> mensen, mensen gedragen zich wel. Alleen, uh, wat, we hadden dus heel veel overlast met uh, mensen met los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 Voordat je die grenzen kan gaan veranderen voor bijvoorbeeld zo'n Herman Heijermans ver ja. verlenging, denk ik dat je zo'n 30 jaar verder bent. Ja, oké, okay, maar dat is heel daar, dus, daar zijn we precies 100 jaar verder nadat het plan geoperd ja, is ja, door ja. professor Zwiers. Ja, en dus, ik hoor net dat, dus dat, niet dat het toegewezen is, maar volgens mij is dat nog niet zover. Uh, ook dat ja, maar, uh, zit anders nee, in elkaar. Aangewezen. aangewezen, nee, niet toegewezen. Ja, okay. nee, daarom. Maar het, is, maar het is nog geen beslissing. Nee. Als dan, oh, nee, dus, is, want daarvoor heeft men eerst dat beheerplan Noe ja, worden.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 mm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 Dat geloof ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Want we controleerden dat nooit. Nu wordt het gecontroleerd. Maar de mensen die dus een kaart kwamen halen. Euh, euh, ik heb thuis een ledenlijst voor de mensen die euh, bellen. Omdat ze, wat euh, ik dan zeg, in het buitenland wonen. Nou ja, die... Nee, maar buiten Zandvoort ja. wonen. Of mensen die gewoon niet in staat zijn euh, op die genoemde tijdstippen een kaartje te halen. Omdat ze moeten werken of uh, op vakantie zijn. Ik werd gebeld uit mensen in Spanje. Want ja, we komen dan terug. Kan je... Als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 ik weet niet of al die mensen donateur zijn maar wat ik wel weet dat na afloop ze donateur geworden zijn weet je wel. als je de ledenlijst ziet en iedere keer bij de klink zie je weer een lijst met uh, ja. wij verwelkomen die en die en die, ja. Ja. daar zie je uh, ook veel, ik zag Rotterdam staan de uh, ja. afgelopen keer en het buitenland zie je wel eens staan ja.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 En en dus die vragen spelen we dan weer naar hem toe? Ja, nou, die heeft al of familie in Zandvoort al geïnventariseerd. Ja, of uh, ik heb vroeger uh, uh, mijn uh, ouders of mijn schoonouders, of grootouders woonden vroeger daar en daar. Is daar nog een foto van in het archief, weet je wel? Dus dat soort dingen. Uh, het fotografisch archief is uh, gigantisch groot. Ja. Ik ben een keer bij Cor op Zolder geweest. Nou, je bent ja. niet mee kijken, maar nee. Maar ik wil het even uh, hebben Terug over. naar de, de genootschap. Uh, ja, terug avond. naar de genootschap, want... want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 We zouden het heel erg fijn vinden als deze avond er 150, 200 mensen in de zaal zitten. Want voor vrijdag betrekken we ook de foyer erbij. Want er kunnen 210 mensen in de zaal. Dus er moeten 40 mensen in de foyer zitten. Maar dan... meer kan je ook niet hebben. Want... We hebben het ook weer zo schuldig. Ja, ja, ja, tweede ja, ja. biemer hebben we daarvoor ja. En we moeten ook niet vergeten dat op zaterdagmiddag, speciaal voor de ouder, die over het algemeen slechte been zijn en die avonds niet meer doen. De deur uit wilde, heeft de AMBO een middag georganiseerd en er worden dezelfde films vertoond. Ja, dus niet, dus de, niet de, de, de lezing. Een, dus niet dus de, dus de lezing, de, de lezing okay. alleen de film. Oh, dus het gedeelte van ja. zeg maar de oudere leden zou dus op zaterdagmiddag kunnen komen, ja. bijvoorbeeld. Ja, als ze lid zijn van de AMBO, dan kunnen ze da, ja. dat is ook in het AMBO-blad aangekondigd. En dat, nou ja, en uh, da, nou, er uh, ja, wordt de zaal ook in een gezellige opstelling ja. gemaakt met, met tafeltjes. Ja. Weet je, ze ja. krijgen ook, uh, ook die een drankje. Ja, ja, er zijn ja, ja. meestal zo'n 40, 50, soms 60 uh, mensen die daar dan komen. En, uh, ja, Dus die, die groep heb je ook al. Ja, hè? Dit wordt nu de derde keer dat we... het. Ja. Okay. En zijn er nog kosten aan verbonden? Een hele Hollandse nee, vraag? Nee. nee? Dus nee, voor neem nee, is het gratis. Nee. Ja, helemaal gratis. En uh, per lid twee kaarten. Want uh, het is zo dat uh, bij het genootschap is er één uh, per gezin lid...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 I can take a No, no, no, no, no. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Hey. Music makes motion moves like a maze. Made all inside of me, heart especially. No other rhythm where I wanna be. Come on, blowing, blow with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a heat. Get, get ready, ready, can't think, quit it, quit it. Stomp on a stick when I hear a funk group. blue playing pop light. Follow and shoot, baby, just sing about the groove. Singing, groove is in.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 Waar, wat de doelstelling was. Uh, tien uh, artiesten, jongere artiesten van 8 van tot en met uh, 21 jaar. die dan uh, op gaan treden in het muziekbaffioen. Net als een talentjacht, de jury erbij. En uh, ja, dat was altijd hartstikke leuk even, voor die ik jongeren. Ik ontspoor nu een beetje. Ja. Je hebt het over kunst en ze gaan optreden. Ja, Kun je dat uitleggen? Ja, ja een optreden is kunstig. Um,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 geen uh, toegevoegde waarde had aan de muziekbavioen en dat ze alleen maar uh, betere shows daar wil, willen neerzetten. En uh, ja, dat betreur ik heel erg. Ga je nu um, uitwijken naar een andere locatie voor het kunstfestijn? We, ik ben nu aan het overwegen. Ik ben nu even met de gemeente in gesprek erover. Want ik vind het belangrijk dat het uh, door blijft gaan. We wil nog heel even terug over die reden wat ze hebben ja, gegeven. Ja. Um,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 Heel veel succes. Roy, bedankt. Ja.